En een voorspoedige start, krijgt Piet journaal. Mensen in woonwijken bij Schiphol krijgen net zoveel fijnstof binnen als mensen die langs snelwegen wonen. Dat blijkt uit onderzoek van TNO. Het gaat om woonwijken in Amsterdam en Amstelveen. De concentratie fijnstof is daar twee tot drie keer hoger dan op andere locaties in Nederland. Fijnstof komt vrij bij de verbranding van benzine, diesel en kerosine gezondheidsdeskundigen van de Universiteit Utrecht en de GGD gaan onderzoeken welke risico's de hoge concentratie fijnstof met zich meebrengt voor de inwoners van de wijken. In de loop van de ochtend worden zware windstoten verwacht in heel Nederland. Een zuidwesten storm trekt over Nederland en vooral langs de kust worden zware windstoten verwacht. Het KNMI heeft een waarschuwing afgegeven. Volgens de weersverwachting is de storm rond 9 uur aan de kust op zijn krachtigst. In Rekken in de Achterhoek hebben gisteravond honderden mensen gedemonstreerd... tegen de komst van een grote groep asielzoekers. Inwoners van het dorp zijn fel tegen plannen om in een voormalige TBS-kliniek... tussen de 200 en 700 asielzoekers op te vangen. Rekken heeft zo'n 1200 inwoners. Voor het eerst sinds het uitbreken van de gevechten in Oekraïne... zijn een dag lang geen militairen omgekomen of gewond geraakt. Dat heeft president Poroshenko gezegd bij een bezoek aan Australië. Er zijn niets over slachtoffers onder separatisten of burgers... De strijd in Oekraïne heeft sinds het voorjaar aan een schatting 4500 mensen het leven gekost. Officieel is er al sinds september een wapenstilstand van kracht, maar die wordt vrijwel dagelijks geschonden. De kans op een baan na een mbo-studie is de komende jaren iets groter dan na een hbo- of universitaire opleiding. Dat wordt gezegd in de nieuwe keuzegids mbo. Er zijn 1500 opleidingen beoordeeld. In de zorg en in een aantal takken van techniek komen relatief veel banen beschikbaar. Ook mbo's die een secretariële opleiding hebben afgerond... kunnen redelijk snel aan een baan komen. Het weer, een groot regengebied trekt over het land. Het waait hard. Langs de westkust trekt de wind aan tot een zuidwestenstorm... met zware tot zeer zware windstoten. En het wordt ongeveer 9 graden. Vanmiddag wordt het rustiger en droger. In het weekend geregeld zon met een enkele bui. Dit was het NOS. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Van de John Bakker van de ANWB. Er staan lange files op de A1 Amersfoort richting Amsterdam... bij knooppunt Maardenberg, 6 kilometer. A7 Horen richting Zaandam bij Weidewormer, 5. Ook 5 kilometer op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen... bij knooppunt Badhoevedorp. Op de ring van Amsterdam de A10... tussen Volendam en knopend Watergaasmeer 6 kilometer na een ongeluk. Er zijn drie rijstroken dicht. A12 vanuit Den Haag naar Arnhem... Bij knooppunt Ouderijn, 10 kilometer na een ongeluk. De linkerrijstrook is daar dicht. A16, Rotterdam richting Breda. Bij knooppunt Ridderkerk, 5 kilometer na een ongeluk. Daar zijn de rijstroken weer open. En op de A28 vanuit Amersfoort naar Utrecht. Bij knooppunt Rijnsweert 7 kilometer na een ongeluk. Er is één rijstrook dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 Thank <music> you.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 Thank <laughs> you. Straks van Project. Het is alweer bijna tijd. We gaan vanmiddag of uh, onze Sinterklaas spullen weer ruilen. Of we gaan naar Restaurant Hotel de Beurs, daar speelt de Berend van de Berg-Trio. Of in de Flap kan naar de Flap-jam de sessie. Of naar Steels Amy Perez Soul and Latin Night. En dinsdag in Steels, nee, in Patronaatcafé, café sessies met